7 uur. Het NOS-journaal. Eva de Jong. VS waarschuwt voor Russische interventie Oekraïne. Toeristen terug uit Sinai. En Brinks geldtransport wil wapens voor personeel. President Obama heeft Rusland gewaarschuwd voor een militaire interventie in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse regering zijn de Russische troepen bezig met een invasie van het schiereiland de Krim. Gisteren zouden er 2000 militairen zijn geland. Obama zegt dat Rusland voor een invasie in Oekraïne een prijs zal betalen. Welke prijs dat zal zijn, zei hij er niet bij. Rusland erkent dat er militairen in Oekraïne actief zijn. Maar volgens Moskou valt dat binnen de afspraken over de Russische Zwarte Zeevloot die vanaf de Krim opereert. Gisteravond heeft de VN-veiligheidsraad over de situatie gepraat. Amerika heeft voorgesteld een internationale missie naar Oekraïne te sturen... met bijvoorbeeld deskundigen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor zo'n missie zou geen volmacht van de Veiligheidsraad nodig zijn. Rusland ziet er niets in en spreekt van opgedrongen bemiddeling.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 De Broken Circle Breakdown is ook genomineerd voor een echte Oscar... in de categorie Beste niet-Engelstalige Film. De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag uitgereikt. De Nederlandse dopingautoriteit heeft vorig jaar... 14 keer aangifte gedaan van dopinggebruik. Vergeleken met 2012 is dat bijna een halvering. In zeven gevallen ging het om krachtsporten. De rest betrof ijshockey, wielrennen, rugby en atletiek. Alle gebruikers waren mannen. Het weer...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 De Volvo V60 plug-in hybrid tot 2019 vanaf 157 euro bijtelling per maand. Kijk op volvocars.nl. Haal de troepen weg uit de Krim. Die oproept de oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties aan de Russen. We all of them from there, and then together let's find the solutions how to cool down the situation. Maar de Russen lijken dat niet van plan. Het LOS Radio 1-journaal. Het werd van sloten. Alles wijst erop dat het Russische leger aanwezig is in de Krim. Dat er een militaire operatie aan de gang is. En dat stapje voor stapje strategische punten worden bezet. En daarmee heeft de centrale regering van Oekraïne het gebied niet meer helemaal onder controle. Correspondent David Jan Godwa is op de Krim. David Jan, hoe is de Krim ontwaakt? Um, ja, nog een beetje hetzelfde als gisteravond. Er is afgelopen nacht niet zo heel erg veel gebeurd. Maar uh, om nou te zeggen dat het rustig is, dat is natuurlijk niet waar. Iedereen maakt zich toch wel vreselijk, vreselijk grote zorgen... over wat er nu precies aan de hand is en wat er verder gaat, uh, gaat gebeuren. He, uh, je noemde al, uh, al wat dingen, maar gisteren zijn dus een twee vlieg, vliegvelden bezet. Uh, het parlement is nog steeds bezet. En verder een communicatiecentrum en een tv-station. Uh, stapje voor stapje dus uh, worden de, de, de belangrijke strategische posten en punten uh, onder controle genomen. Um, en ja, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, dat is natuurlijk de grote vraag. Vandaag uh, uh, zal er misschien wat, wat meer duidelijkheid over komen. Maar in ieder geval is het de afgelopen nacht rustig gebleven... en er is in ieder geval niet gevochten. Maar weten we ondertussen al die 2000 Russen? Wat dat nou zijn? Zijn dat militairen? Want er is heel erg veel onduidelijk over. Ja, dat is het nog steeds. Kijk, er is officieel geen enkele bevestiging van... Uh, dat, het, dat het Russen zijn, ook als je, als je ze aanspreekt... of de mensen die om ze heen staan aanspreekt... dan krijg je daar uh, geen antwoord op. Maar als je de hele situatie ogen schouw neemt... Hè, dus die bezettingen, de wapens die ze dragen... de logistiek die, de, die daarvoor nodig is... maar ook bijvoorbeeld het feit dat Rusland toevalligerwijs... net deze dagen een enorme uh, militaire oefen, uh, oefening aan het houden is... net in Rusland over de grens met, uh, met de Oekraïne... nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan kan het eigenlijk zowat niet anders dan dat het Russen zijn... En dat de opdracht hiervoor voor deze operatie uit Rusland komt. Ja, het is ook een beetje een klassieke Russische operatie. Ben je bent nou alsof Lenin zelf nog aan het, aan het roer zit: je, je bezet de strategische punten. Ja, nou ja, daar heeft het alles schijn van. Er wordt ook een vergelijking getrokken met Abkhazie... een van de afgescheiden republieken van, van de voormalige Sovjet-republiek Georgië. Daar is eh, begin jaren negentig iets soortgelijks gebeurd. Dus ja, het is een, een klassieke strategie inderdaad... om, eh, om communicatiecentra, transportknooppunten eh, en dat soort plekken... onder controle te krijgen, zodat eigenlijk degene die als je tegenstander beschouwt... Eh, ja, redelijk machteloos is. Ja. Nou zouden er ook, want het is een ander verhaal... Wat gaan want Russische paspoorten zijn verstrekt aan leden van die Berkut, hè, die oproerpolitie die in Kiev zo heeft huisgehouden twee weken geleden. Wat moeten we er nou van denken dat die er nu opeens Russische paspoorten krijgen? Ja, het is een gebaatje van, uh, van Moskou uh, om, zeg maar, steun te betuigen. Juist aan het vorige regime van president Janukovic en degene die zijn... Uh, ja, gevecht tegen de, de demonstranten in Kiev uh, moesten, moesten bestrijden. Uh, wat Rusland zegt is dat, uh, dat deze mensen bedreigd worden, dat ze niet veilig zijn en dus dat, dat ze dus een, een, een plaats moeten hebben waar ze heen kunnen om, om veilig te zijn met, uh, met hun families hun gezinnen. Uh, maar het is vooral een, een propagandamiddel. Uh, ten opzichte van, van de Russische bevolking hier in Oekraïne, met name op de Krim, om te, te laten zien van kijk, we zorgen goed voor jullie als dat echt nodig is. Ja. En wat vinden de mensen ervan, de lokale bevolking... hoe vinden die uh, de huidige situatie? We denken dat, uh, dat de Krim uh, nogal etnisch gemengd is... hoewel de, de meerderheid Russisch is, meer dan 50 procent is... maar er wonen ook redelijk veel Krim, Tataren... en ook nogal wat, uh, wat Oekraïners. Nou, die Russen, die zijn niet echt voor, voor oorlog zal ik maar zeggen, maar die voelen zich wel veilig uh, na alle veranderingen in Kiev en de veranderingen met name uh, ja, hoe, hoe er over de, de auto autonomie van, uh, van de Krim gedacht wordt. En die voelen zich dus door deze militaire aanwezigheid wel gesterkt, ook uh, wat rustiger. Ja, de Oekraïners vanzelfsprekend die zitten hier helemaal niet op te wachten. En de, de, de, de Tataren, dat zijn uh, moslims, die, die richten zich nu naar Turkije om te vragen of daar op de een of andere manier uh, wanneer die gemiddeld kan worden. Maar hoe dan ook, de, de Russische meerderheid... die, die vindt dit uh, uh, niet onprettig. Uh, hoewel er hier geen sprake is van, wat je zou kunnen noemen... een volksopstand, wat bijvoorbeeld in Kiev wel zo was, waar echt hele... Ja, tienduizenden, soms honderdduizenden mensen op straat waren. Hier zie je een handjevol Russische uh, inwoners van sint uh, rond het parlementgebouw staan, maar dit is veel meer een militaire actie dan uh, iets wat uit, uit de bevolking voortkomt. Dankjewel, David Jan Godgewa. Nou, over de situatie op de Krim kwam ook gisteravond de VN-veiligheidsraad bij elkaar inspoedzitting. En vervolgens kwam president Obama onaangekondigd met een verklaring. Hij maakt zich namelijk grote zorgen. We are now deeply concerned by. Of taken by the of en als er een militaire interventie komt, dan zullen daar kosten aan verbonden zijn. The, will stand with the in, that there will be costs for any in Correspondent Wessel de Jong is in Washington. Wessel, is het verrassend dat Obama nu opeens met zo'n verklaring komt? Uh, de situatie is natuurlijk heel snel verslechterd op uh, de Krim. Maar ik denk het belangrijkste is dat Obama het gevoel heeft dat hij de controle kwijt was. De afgelopen week heeft hij uh, veel contact met het Kremlin gehad en altijd het gevoel gehad dat ze het met elkaar eens waren. Namelijk dat er een vreedzame oplossing moest komen. Nou, de Amerikanen hebben dat gevoel nu niet meer dat, uh, dat ze het zo eens zijn met elkaar. De Amerikaanse inlichtingendiensten die krijgen ook niet meer echt een duidelijk beeld. Behalve dat de Russen nu echt serieus bezig zijn om de Krim dus los te snijden van Kiev. Wat, wat, wat zegt dat zijn toon die hij gebruikt? Wat zegt dat ons? Ja, ik denk dat de toon van Obama somber en streng was. Het feit dat hij zo'n heel kort aangekondigde, kort van tevoren aangekondigde mededeling deed, geeft aan dat hij de situatie als zeer dreigend ervaart. En dat was toch heel streng ook, omdat hij natuurlijk een dreigement heeft uitgesproken. Maar hij heeft natuurlijk ook weer net niet het woord invasie in de mond genomen, wat de, wat de Oekraïners steeds zeiden. Dus wat dat betreft blijft die rustige Obama eigenlijk zoals altijd. Ja, maar daar zit natuurlijk weer wat achter. Want wat kunnen ze eigenlijk doen om de Russen tegen te houden? Nee, militaire opties zijn natuurlijk niet echt. Er liggen natuurlijk wel twee oorlogsschepen in de, in de Zwarte Zee. Twee Amerikaanse oorlogsschepen. Maar die zullen zeker niet in actie komen. Maar daarnaast zijn er toch echt voldoende methodes te bedenken om de Russen te straffen. Denk bijvoorbeeld maar aan de geplande G8 in juni in Sochi. Nou, die zou, het Westen zou die, die ontmoeting zouden ze kunnen boycotten. Dat zou natuurlijk een geweldige belediging zijn voor Poetin. En er zijn ook nog wel andere methodes denkbaar natuurlijk. Maar kunnen ze verder nog iets doen om de Russen tegen te houden? Ja zeker, er zijn allerlei uh, uh, economische onderhandelingen zijn er nu bezig, die zou het Westen kunnen afzeggen. Uh, je kunt natuurlijk altijd aan sancties denken, er is echt, uh, dus wat dat betreft veel mogelijk. Ja maar goed, we moeten dit vooral zien als het opbouwen van uh, politieke druk om een oplossing te bereiken. Daar hebben we natuurlijk ook de Veiligheidsraad uh, voor, er kwam gisteravond uh, bij elkaar. Hoe is die discussie daar verder verlopen? Het was een, uh, een gesloten zitting. En er kwamen ook geen uh, slotverklaringen uit. Er is wel een, een plan geopperd. Om een bemiddelingsmissie van de OESO. Van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Om die naar Oekraïne te sturen. Onder andere onder leiding van een oud-Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. Robert Serri. Maar op dit hele plan zei de Russische ambassadeur bij de VN. al, uh, Tjurkin zei. Ja we zitten niet te wachten op zo'n uh, opgedrongen bemiddelingspoging. Dus je voelt wel dat er iets van een, uh, een veto was wat dat betreft in de lucht hangt. De spanning blijft diplomatiek en wordt ook verder opgebouwd... wat dat betreft. Dankjewel, Wessel. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. De eerste van een groep van zo'n 750 Nederlandse toeristen... is gisteravond en vannacht teruggekeerd uit de Egyptische badplaats Sharm el sheikh Vakantiegangers komen naar huis omdat het reisadvies... voor de Sinaï afgelopen donderdag is aangescherpt. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is er een reële dreiging van terroristische aanslagen. Verslaggever Mark Hamer ving de eerste terugkomers op. Schiphol gisteravond, rond een uurtje of elf. Op de borden staan twee vluchten komend uit Sharm el sheikh op de eerste vlucht zitten mensen die toch al naar huis zouden komen. Niks gemerkt, niks gezien. Nee. Nee, maar u hoorde wel opeens dat, dat u weg moesten. Ja, maar wij zouden al terug gaan vandaag. Dus. Ja, ja dat is vervelend voor de mensen die uh, eigenlijk net drie dagen geleden zijn aangekomen en nu al meteen weer terug moeten. Zou u met die mensen in het toestel? Nee, we, ons toestel, wij zijn helemaal volgens uh, de schaal zijn we gewoon, uh, teruggekomen. Oh, de dus, uh, bij ons is er eigenlijk helemaal ni niets veranderd. Uh, en op de luchthaven van, uh, vanochtend? Dat was vrij rustig en iedereen was uh, vrij kalm. Maar, uh, le maar uh, ja teleurstelling overheersen, ook uh... Ja, de jongens in Egypte, die hebben nee, ja, niks te doen aan de meer. Dat was uh, ja. wel een beetje triest. Daar merk je helemaal niets, Het is dat je van thuis moet horen dat er iets aan de hand is. Daar hoorde u niks? Daar ja, u niks. Nou, uiteindelijk van, uh, van het hotelpersoneel. Maar uh, uiteindelijk merk je daar eigenlijk helemaal niets. Dus het is uh, nog steeds een wonder. Het personeel weet zelf ook niet wat, hoe en waarom. Dus het is wel verwarrend. Ja, nou zat uw vakantie er toch geloof ik op? Ja, wij waren al klaar. Uw toestel zat vol met mensen die al... Uh, Juist, lukken. dus de, de stemming was toch nog wel goed. Maar dan een half uurtje later. Dan komen de mensen uit... Het tweede toestel dat uit Egypte komt. En die mensen moesten hun vakantie afbreken. Ja, ja helaas. Het is niet anders. Nee, wanneer kreeg u te horen? Um, even. Ja, gisteravond. Toen werden we gebeld door de reisorganisatie. Kwam het als een verrassing? Ja, eigenlijk wel. Je gaat naar Egypte, dan weet je wel, er kan iets gebeuren. Het gaat daar niet helemaal lekker. Ja, ja, ja, ja, ja. Je weet dat er wel spanningen zijn daar. Dus, uh... Je vertrouwt eigenlijk op het advies wat je krijgt van je reisorganisatie. En ook op het site stond ook gewoon van. Uh... Uh, ja, dat we gewoon konden gaan. Dus dan vertrouw je daar gewoon nog. En dan schrik je toch een beetje? Ja, de eerste vijf minuutjes denk je wel van shit. Dan zie je het daar op TV, televisie het nieuws. En dan denk je shit, ik zit daarin. En zou nog hoe lang blijven? Nog twee dagen zouden we blijven. Ja. Ja, het is te overzien. Het is te overzien, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar het kind was gewoon heerlijk. Ja, kinderen balen wel hè? Ja, een beetje. Ja, <laughs> ja. een beetje ja. wel hè? Ja. Ja. Ja. En dan sta je op vrijdagavond rond middernacht. sta je op Schiphol. Yeah. Yeah. Ja, terwijl we daar hadden kunnen zitten nog. Ja, nou ja, het is niet als voor onze eigen, veilig, eigen veiligheid. En wat heeft men u verteld dat er aan de hand was? Ja, wat is het verteld? Eigenlijk niet veel, gewoon door de veiligheid die meer gegarandeerd kon worden. Daar we moesten we ja. En dat was het, daar moest u het mee doen? Ja, daar moesten we het mee doen. Ja. Wel weinig, hè? Ik, wel, wel ja, ik denk dat ze het zelf niet wisten, nog niet helemaal precies. Tenminste niet van Arker, dat gaat allemaal vluchten natuurlijk. Ja. Ik weet het verder niet. Ja, het moest van het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn, netjes, ja. Ja, we zijn netjes geholpen en dat vind ik al heel goed aan. Je houdt er rekening mee. Talen ja. wel? Ja, tuurlijk. Ja, het was hartstikke lekker. Ja. En hier niet. Nee. <laughs> ja, dus uh, je moet carnaval gaan vieren. Dus uh, op naar een bos. Eh? Sterkte daar maar? Ja, ja, het is heel vervelend. Ja. Ja, okay. <laughs> Best wel vervelend carnaval vieren. Goed, de reportage was van Mark Hamer. Het begon als een wild idee van Rintje Ritsma. En dit weekend is het realiteit. Het Olympisch Stadion in Amsterdam. Als decor voor het NK Allround en het NK Sprint. De reportage is van Steven Dalebout. 3, 2, het Bieslet-gevoel noemt Rintje Ritsma het. Met dat legendarische stadion in Oslo in het achterhoofd is in Amsterdam een ijsvloer neergelegd. Er kon de afgelopen weken al recreatief geschaat worden, maar dit weekend rijden Nederlands topschaters er. En dus staan de lichtmasten aan en zijn de tribunes vol. En de Olympisch kampioen op de 500 meter namens Team Michel Mulder! Ja, want mensen gaan ineens helemaal juichen en ze kennen je natuurlijk nu. En... Ja, uitleggen. Wat, wat is er nou zo mooi aan? Wat is hier nou anders aan dan aan um, uh, Nou, voor mij vind ik het omdat het is een hele andere omgeving is, Olympisch Stadion. Dat heeft natuurlijk sowieso iets. En zoveel mensen die hier komen, maar ook gewoon omdat het na de spelen is. En je merkt gewoon wat het allemaal losgemaakt heeft in Nederland. En dat, uh, en dat zie je ook hier en dat proef je eigenlijk. En als je aangekondigd wordt als Olympisch kampioen. Ja, je merkt het eigenlijk aan alles. En dan, en dan is dat hele plaatje, dat klopt gewoon. Dat is, uh, dat is heel mooi. En ook omdat er eigenlijk niet zo heel veel op het spel staat nu. Het gaat natuurlijk wel om de Nederlandse titel, maar voor de rest zijn het geen plaatsjes bestrijden. En, uh, ja, dat is gewoon uh, wat, wat relaxter en daar uh, kan ik er ook extra van genieten. Maar is dat iets wat juist hier plaatsvindt of wat ook, ook gewoon net zo goed in een ander stadion had kunnen zijn, indoor? Nou, ik denk dat dit wel iets, uh, iets nostalgisch heeft. Het maakt het net even wat, uh, wat specialer en er is natuurlijk ook heel veel aandacht aan besteed. En, Kijk, als we weer plaatjes en strijden moeten gaan rijden, dan, dan, dan weet ik het niet. Maar dan had ik misschien toch liever gewoon een T-Alfrey. Maar ja, het, het heeft gewoon iets. Het is heel mooi. En, uh, het ijs ligt gewoon heel goed bij. De tijden zijn goed. Dus ik denk dat we gewoon een heel gaaf toernooi hebben. Voor de mensen en voor onszelf ook. eens is alles anders voor de schaatsers. Ze komen in een stadion waar ze nog nooit hebben gesport. Opwarmen moet op straat en de temperaturen dalen naarmate de avond vordert. Maar er wordt weinig geklaagd en al helemaal niet door Margot Boer. Zij vindt dat het schaatsen op zo'n locatie wel wat heeft. Nou, een soort sfeer en vanochtend kwamen we hier was er nog niemand eigenlijk maar het is toch buiten ijs en je hoort je klappers en je hoort af en een beetje natuurijs lijkt het wel. Ja. Vind ik wel gaaf. Vind ik een beetje zoals vroeger. Is het ook iets wat, wat jou beter vaker mag gaan gebeuren? Nou, ik vind het wel mooi. Zeker nu na zo'n spelen, dan geeft het wel even iets extra's. Omdat toch je focus wat ingezakt is, zeg maar. Want ja, die hele spanningsboog gaat op de, staat op de spelen en dan zakt het in. En dan heeft het wel wat extra's om dan even iets unieks te doen, ja. Extra motivatie. Ja, nou, het is toch wel mooi om hier, kijk, mijn eerste baan court binnen. Waar, als hier nog gewoon nooit meer wedstrijd wordt gereden, dan blijft hij van te staan. Dus dat is wel mooi, toch? Ja. Nieuwe, nieuw baardor, de nou, De die vliegen hier vanavond natuurlijk om de oren in Amsterdam. Margot Boer hoopt... ...dat het haren voor eeuwig zal blijven staan. Maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Want schaatsen in de buitenlucht moet navolging krijgen, vindt Rintje Ritsma. Wat we vanavond konden zien in het Olympisch Stadion... ...is wat hem betreft het begin van een nieuwe trend in het schaatsen. Uh, we hebben nu een NK en dat is een beetje een try-out. Uh, morgen komt Sinkwanta langs van de Internationale Schaatsunie. En uh, daar willen we een voorstel doen om over vier jaar het WK hier te krijgen. WK allround? Het WK allround, ja. ja en dat ziet er op zich positief uit... Dus ja, dan, uh, dan krijgt het een vervolg. En uh, heel veel mensen zeggen, ja, maar dit gaat er volgend jaar weer gebeuren. Nee, het gaat volgend jaar niet weer gebeuren. Over vier jaar is het de eerste volgende keer. Het podium Amsterdam, wat een schaatsfeest hebben we hier. Op de en dat schaatsfeest dat gaat vandaag verder. Om half twee gaat het programma verder met de 3000 meter voor dames. Straks Marco van Basten, want gisteravond speelde Heracles tegen Herenveen. En wat de coaster van vond en de uitslag, hoort u zo.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 talk oh you're gonna miss me when i'm gone en zo is het maar net. en Anna Gendrick was dat. Het was een grote klap voor de homobeweging in Oeganda... toen president Museveni afgelopen week... de omstreden anti-homo-wet ondertekende. Voor homo's dreigt in het uiterste geval... zelfs levenslange gevangenisstraf. Westerse landen reageren zeer afkeurend. En Nederland zette zelfs een deel van de ontwikkelingshulp stop. Correspondent Kees Broeder is in Oeganda... om te kijken welke gevolgen de wet nu al heeft. Nu aan de lijn. Kees, um, wat is de situatie in Oeganda? Wat betekent het? Het betekent voor de homo-beweging dat ze zich vogelvrij voelen verklaard. Als je de geluiden van politici hoort binnen de en wat diplomaten erover vertellen... dan zal het allemaal wel meevallen en zullen de rechten van de homo's niet worden geschonden. Dat vertellen ze al kans aan diplomaten. Maar er is natuurlijk ook een geluid dat zij naar buiten laten klinken. En dat is in feite een politiek geluid. Deze wet heeft een grote steun onder de bevolking. En de politie wil natuurlijk de bevolking ook laten zien dat ze de stem van het volk laten horen via deze wet. Maar dat kan ook betekenen dat mensen het recht in eigen hand nemen. Job, uh, mob, justice, zoals het hier wel genoemd wordt. En dat is iets waar uh, de homens die wij, althans de afgelopen dagen gesproken hebben, zeer bang voor zijn. Dat ze officieel wel bescherming zouden moeten krijgen, maar dat uh, de menigte het recht in hand kan nemen... En dat mensen op straat bijvoorbeeld, die ervan verdacht worden, om welke reden dan ook, dat ze homo zouden zijn, worden aangevallen. En misschien zelfs erger dan dat. Ja, je merkt dus veel angst onder homo's en lesbiennes. Ja, er zijn mensen die uit hun huizen zijn gezet. Bijvoorbeeld omdat Red Pepper, een schandaalkrant hier, hun namen en foto's deze week in de krant heeft gezet. En mensen die foto's hebben gezien. En zeggen, nou, wij willen niet meer dat je huurder van dit huis bent, je moet weg. Er zijn mensen, zo zeggen activisten ons althans, die uh, zich zo wanhopig voelen dat ze overwegen zelf te plegen. Er zijn mensen die zeggen, Oeganda is niet meer veilig voor mij als homo of lesbienne. Ik ga zo snel mogelijk naar een buurland zoals Kenia, waar het in ieder geval iets veiliger is. Dus ja, die angst, die nervositeit is heel groot, hoewel er officieel nog geen sprake is van heel serieuze incidenten en uh, ondanks de angst in Oeganda behoorlijk rustig is. Ja, maar dat is wel toegenomen, ook die angst... sinds die wet is ondertekend officieel door uh, de president? Ja, zeker. Ik bedoel, het was uh, ja, het laatste loodje. en het was eigenlijk toch verbaard dat president Museveni dat deed. Uh, hij staat niet bekend als een homohater, om het zo uit te drukken, in tegenbeeld. Maar de signalen die wij hier krijgen van de politiek... is toch dat hem duidelijk is gemaakt door zijn partij... Uh, voor wie hij in 2016 over twee jaar presidentkandidaat wil zijn... dat als hij die partij wil leiden, dat hij dan ook leiding moet geven... aan wat die partijen namens het volk zegt te willen. En daar hoort deze anti-homo-wet bij. Maakt het dan wat uit dat Nederland zegt dat uh, deze homo's asiel wil uh, verlenen? Als je het uh, aan de Nederlandse ambassade hier uh, vraagt, uh, zoals ik gedaan heb... dan maakt het uh, zeker wat uit. Men zegt, we hebben een ontwikkelingsrelatie die is gebaseerd op gedeelde, na, gedeelde normen. ...en waarde en uh, bijvoorbeeld uh, betekent dat voor ons dat mensen niet gediscrimineerd uh, mogen worden vanwege hun seksuele voorkeur. Die norm is geschonden door Oeganda, en dat laten we merken door deze sanctie, door het opschorten van de hulp. Uh, maar wij gaan er toch vanuit uh, dat uiteindelijk die relatie met het buitenland... ...er zijn natuurlijk ook andere landen die sancties hebben getroffen en er zijn andere landen zoals de Verenigde Staten... ...een belangrijke tonen voor Oeganda, die in ontevredenheid hebben laten merken... ...dat uiteindelijk die relatie met het buitenland wel weer getrokken zal worden dat men verwacht, of zoals anders weer het hier zei, hoopt en verwacht... dat uiteindelijk uitvoering van die wet, die toch de harmonische wet... waar levenslang uh, in staat voor homo's, dat die wet uiteindelijk niet zal worden uitgevoerd. Ja, en zullen veel uh, Oegandese homo's en lesbiennes er gebruik van maken... van dit aanbod van Nederland? Dat is uh, hier in uh, kampala wat lastig te beoordelen. Zoals men op de daar ook zegt, je kunt natuurlijk niet in... Kampala, vragen van Nederland, die kunt proberen in Nederland te komen... en eenmaal daar proberen asiel aan te vragen, maar daar hebben we niet echt in zicht op. Men zegt wel dat uh, de, ambassade, de Nederlandse ambassade bijvoorbeeld meer dan gewoon deze week telefoons heeft gehad... van mensen die zeggen vanwege hun seksuele geaardheid, vanwege het feit dat ze homofiliseerden zijn... vervolgd te kunnen worden en overwegen inderdaad. Of ze naar Nederland kunnen. Maar echt de getallen daarvan zijn nog niet gegeven. Dankjewel, Kees. Kees broeren was dat vanuit Oeganda. Het werd gevoetbald. Gisteravond de eredivisie Heerenveen... boekte in Almelo een kleine overwinning op Heracles. Het werd 2-1 voor de Vriezen. Maar in de beginfase was dat nog niet te voorspellen. Het begin was namelijk voor de thuisclub En Heerenveen-coach Marco van Basten was het... na afloop van de wedstrijd het daar hardgrondig mee eens. Nou, we begonnen dramatisch. De eerste helft was echt uh, zeer zwak van onze kant. Terwijl we toch heel nadrukkelijk hebben gezegd... van. Uh, we moeten echt een beetje dynamisch beginnen, druk geven, maar het was echt apathisch. Het was uh, geen enkel initiatief, waarover al te laat bij. Nou ja, gelukkig hebben we uh, nog kunnen reageren met een, met een vrije bal die we inkoppen, waardoor het 1-1 in de rust is, terwijl dat absoluut niet verdiend was. Maar daardoor uh, bleven we wel in de wedstrijd. In de tweede helft zijn we goed begonnen en werd het duidelijk beter. En, uh, toen hebben we denk ik ook de wedstrijd wel enigszins uh, gecontroleerd. En ik denk dat de tweede goal die we maakten was een hele goede. En ja, toen hadden wij wel, wel wat meer uh, zeg maar in de melk te brokkelen. Waren we toch wel wat, uh, wat beter aan het voetballen. Hadden we wel enkele kansen. En uh, nou ja, dan, dan kan je in principe... Daar we vrede mee, hebben, maar de eerste helft was echt uh, zeer zwak. Er is geen woord Spaans bij. De coach was dat, Marco van Basten. We gaan over voetbal natuurlijk uitgebreid praten na half acht. Praten we ook over de klassieker die eraan komt, ajax Feyenoord. doen we natuurlijk met Ragnar Niemeyer.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 Op zaterdagochtend is het ook half acht geworden. Tijd voor het NOS journaal. Ewa de jong. Goedemorgen. President Obama heeft Rusland gewaarschuwd voor een militaire interventie in Oekraïne. Volgens de Oekraïense regering zijn Russische troepen bezig met een invasie van het Schiereiland de Krim. Gisteren zouden daar 2.000 militairen zijn geland. Rusland erkent dat er militairen in Oekraïne actief zijn, maar dat zou binnen de afspraken vallen over de Russische zwarte zeevloot die vanaf de Krim opereert.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 Geldtransporteur Brink stapt naar de rechter om af te dwingen... dat zijn personeel wapens mag dragen. Dinsdag is de zitting, meldt het AD. Brink zegt dat overvallers steeds gewelddadiger worden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie vindt dat de overheid... een geweldsmonopolie heeft. De Nederlandse Dopingautoriteit heeft vorig jaar 14 keer aangifte gedaan van dopinggebruik. Vergeleken met 2012 is dat bijna een halvering. In zeven gevallen ging het om krachtsporten. De rest betrof ijshockey, wielrennen, rugby en atletiek. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer van Weerplaza.nl Het is vanochtend overwegend bewolkt en veelal droog. Alleen in Noord-Holland en Friesland regent of motregent de komende uren licht. In de loop van de ochtend breekt op sommige plaatsen de zon door. Vanmiddag zijn er wolken, maar ook wat zon. In het zuiden valt mogelijk een enkele bui. En het wordt 6 tot 8 graden en daarbij waait een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen waait het harder uit het zuidwesten bij zeewindkracht 5 tot 6. Het blijft vrijwel droog en de zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Maar in het zuidwesten kan ook een enkele bui vallen. Het wordt morgen 9 graden. Na het weekend blijft het licht wisselvallig met elke dag een bui... maar de nadruk ligt op de droge momenten met wolken en soms -som. zon. En de temperatuur ligt rond de normale waarde voor begin maart. En dat is 8 graden. Hoe gaat het verder op de krim? Wat zullen de Russen daar gaan doen? Straks hoort u Frank van Kappen, generaal-major buitendienst. En sponsors? Opletten. We hebben namelijk nieuws over het schaaspak.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 Op dit moment worden tientallen verzorgingshuizen in Nederland gesloten. Zeker veertien zijn er al dicht. Over een paar jaar zijn er naar verwachting 800 minder in ons land. En dat komt doordat mensen in de toekomst langer thuis moeten wonen... en alleen hele zware zorg nog in een tehuis wordt gegeven. Ook in Zwanenburg moet het verzorgingshuis, eigen haard, dat moet weg. Maar daar is het hele dorp opgestaan om dat te voorkomen. En dan gaan we over praten met Kees Bos... van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer. Uh, het leeft in het dorp, uh, begrijp ik. Ja, zeker. leeft zeker. Er leeft natuurlijk een, een heleboel in het dorp. Ik denk dat uh, het allemaal terug te voeren is tot, uh, tot Schiphol. De ja. uitbreiding van Schiphol in de tijd heeft grote consequenties gehad voor Zwanenburg. Ja, de Zwanenburgerbaan. Uh... De Zwanenburgbaan, die ja. veel geluidsoverlast heeft veroorzaakt. Maar ook nog een heel ander effect had. En dat was dat de woningbouw stil kwam liggen. Ja. Geen woningbouw betekent... Eigenlijk dat de jongeren uit het dorp wegstromen, want er is voor hun geen plaats om te wonen. Het dorp vergrijst wat. Maar en, ook, en dus zijn er veel ouderen nog steeds? Dus zijn er veel ouderen, maar daarnaast heeft, hebben de protesten tegen de Zwaneburgbaan in de tijd natuurlijk ook veel gedaan voor de gemeenschapszin in het dorp. Dus het is een, een behoorlijk hechte gemeenschap geworden. Ja, de solidariteit is toegenomen, maar waar merkt u dat dan? Hangen er spandoeken, zijn er petities, dat, dat soort zaken? Ja, al heel snel is er een handtekeningenactie gestart hier in het dorp voor het behoud van eigen haard. En daarna zijn uh, er heel veel spandoeken, uh, posters op de ramen, uh, veel berichten in de lokale media over de, de mogelijke sluiting van eigen haard. Ja, en waarom moet eigenlijk uh, het, het verzorgingshuis uh, eigen haard dicht? Staat het leeg of zo? Nee, het staat... Integendeel, er zitten nog een, een kleine vijftig mensen uit... zowel Halveg als Zwarenburg. Dus dat is de noodzaak beslist niet. Maar de nieuwe wetgeving die eraan komt... met de intensieve zorg die eerder van huis uit naar huis wordt gegeven... en daarnaast het feit dat Eigenhaard toch een gebouw is... wat in de zestiger jaren is gebouwd en wat verouderd is geraakt... Uh, heeft ertoe geleid dat er gesprekken zijn gekomen over een ja. uh, mogelijke sluiting. Ja, het voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Ja, dat is, dat is een andere bijkomstigheid. Ik denk dat het allebei de factoren zijn. Ja, maar goed, uh, u, u strijdt wel om het open te houden... maar dat kan dus niet open blijven zoals het nu is. Dan moet het ook wel opgeknapt worden. Dan moet er iets gebeuren, op termijn zeker. Ja. Dat, en wat die termijn precies is, ja, dat is wat moeilijk te zeggen... Ja. Uh, de aangekondigde sluiting was op korte termijn, maar gelukkig zijn er gesprekken gaande op het ogenblik tussen Woonzorg, Nederland, de eigenaar van het gebouw, Amstelring en de gemeente. Amstelring is de zorgverlener? Amstelring is de zorgverlener, inderdaad. Precies, en de gemeente, en om, om eruit te komen. Om, om er met een plan te komen om het uh, huis in ieder geval te behouden en de bewoners uh, in het huis te houden, zodat ze niet hoeven te verhuizen. Ja, dan heeft u acties gehad, hè? Dan, als dat, als dat lukt, dan heeft de actie zeker zin gehad, ja. ja. ja. En eigenlijk is het een soort aanrader voor de rest van Nederland, als ik u zo beluister. Uh, misschien, er zijn hier nog wel een paar andere factoren misschien die meespelen. Uh, Zwanenburg heeft ook te maken met uh, wat sociale voorzieningen die verdwijnen. Het openbaar vervoer is slecht. Uh, de mensen kennen elkaar heel goed. Ja. Die mensen zitten ook in het verzorgingshuis. Als het gaat sluiten, zouden die uit geplaatst moeten worden... in verschillende locaties, dus ook bij elkaar weg. Maar ook de ja. mensen, de familie en, en de kennissen die in het dorp wonen... zouden veel slechter op bezoek kunnen komen. En het, het gemak om even langs te lopen als je een boodschap hebt gedaan zou daarmee ook helemaal verdwijnen. Ik begrijp het. De moraal van het verhaal is... laat je verzorgingshuis niet zomaar sluiten. En nou, dat heeft u gedaan in Zwanenburg. Ik dank u wel voor het verhaal, meneer Bos. Goedemorgen. Dag. Dag. Dank u wel. Gaat hebben over het voetbal. Heerenveen speelde gisteravond tegen Heracles. Won met 2-1. We hoorden net Marco van Bastal net voor het nieuws. niet mee. je was er gisteren bij. Uh, in, uh, bij die wedstrijd in Almelo. Finn Bokerson van Heerenveen. Hij wist eindelijk weer eens het net te vinden. Had een tijdje niet gescoord. Nee, dat klopt. Goedemorgen. Uh, daar moet een kleine aantekening bij, Bert, dat er uh, wel sinds de winterstop vier penalties ingingen. Maar goed, hij is een spits, maakte uh, al die doelpunten voor de winterstop. De teller stond tot gisteravond op 21, nu op 22. Uh, ja, het moest wel een keer gebeuren. Er werd gesproken over een, een vormcrisis. Marco van Basten gaf richting die wedstrijd van gisteravond in allemaal ook wel aan dat hij niet in zijn beste fase zat. Maar goed, dat iedere spits dat wel een keertje heeft. Maar dan moet je hem een keer maken op een belangrijk moment. Nou ja, hij maakte hem vier minuten na rust. De winnende ook nog eens een keer de 2-1. En uh, ja, dat is heel belangrijk voor Finn Bogason, dat die weer zijn goal maakt. Want die ziet natuurlijk ook Pelle ja. bijvoorbeeld. En dan maken we waarschijnlijk het stapje al naar de Kuip. Die ziet hij dichterbij komen. Wat is er in de Kuip dan, Ragnar? Uh, er wordt gesproken over <laughs> Feyenoord-Ajax uh, dit zie weekend. De platen, ja. de, <laughs> echt de ja. klassieker, hè? Feyenoord-Ajax. Uh, voor Feyenoord natuurlijk wel ontzettend belangrijk, hè? Want de laatste kans om uh, nog zicht te houden op de titel. Ja, Feyenoord heeft 45 punten. Ajax heeft er 54. Dat betekent dat dat verschil bij 48 om 54... zes punten zou kunnen worden. Uh, ja, ze waren vorige week zo boos in Rotterdam... want er zijn twee punten gestolen... volgens Ronald Koeman en zijn mensen... want dan had dat verschil vier punten kunnen zijn. Nou ja, uitgaan van de situatie dat het er zes worden... lijkt het me nog steeds een bijna onhaalbare kaart voor Feyenoord. Dan moet je bovendien ook nog maar eens van Ajax zien, zien te winnen. Uh, maar misschien hebben ze iets geleerd van, van uh, Red Bull he, uit, uit Salzburg. Dat gaat vrij toch gewoon met, Ja, 6-1. Eerste set 6-1. Dus wat dat betreft, dan tel ik even die wedstrijden bij elkaar op... Uh, is wel uh, ja, getoond aan Ronald Koeman en, en zijn Feyenoord hoe het moet. Ja, maar uh, Ajax dan? Ik bedoel, Feyenoord heeft het voorbeeld gekregen hoe het moet. Maar hoe staat Ajax ervoor? Want die hebben er toch een pak op hun donder gekregen. Wat heb ik jou daar? Ja, en daar wordt wat mij betreft wel heel makkelijk aan voorbij gegaan steeds. Dat gold na die eerste wedstrijd, eh, toen werd er gezegd... na nou die 3-0, of die 0-3 kun je beter zeggen, in de arena... Eh, we moeten heel snel naar AZ. Na de gewonnen wedstrijd tegen AZ werd er gezegd... nou, wij hebben onze revanche te pakken. Nu wordt er heel snel gezegd... Eh, we moeten eh, revanche halen voor die, voor die 3-1 daar in Salzburg... en dan eh, is het ook wel weer oké. Okay. Maar volgens mij eh, is dit niet wat Kruijff bedoelde... toen hij vorig jaar ook zei, eh, dit nooit meer... na de uitschakeling in, eh, in de 16 in de finales tegen uh, Steaua Boekarest. Uh, Ajax moet juist bij dit soort wedstrijden stil gaan staan... en eens nagaan denken wat ze, nou, wat ze nou willen. Want je wordt kampioen van Nederland, misschien straks wel voor de vierde keer. Dat is voor heel veel ploegen in het buitenland stap één... en uh, vervolgens ga je kijken wat er in de Champions League te halen valt. Nou snap ik ook wel dat Nederland in de Champions League iets anders is... dan een ploeg uit Spanje, Duitsland, Frankrijk voor mijn part... Maar uh, Ajax zal hier wel wat mee moeten doen. En uh, alleen maar winnen in de kuip of, of gelijk spelen, dat is leuk. Maar dat blijkt dus wel op, op, op ganzenbordniveau te zijn. Want op het grote podium, ja, ja, daar laten ze het wel heel erg liggen. En, nee, maar dat moet niet te makkelijk aan voorbij worden gegaan. Het is heel makkelijk om het weg te schuiven. Maar Johan heeft vorig jaar al gezegd, dit nooit meer. Dus dit krijgt consequenties. Ja, goed. Eerst die wedstrijd, de klassieke zondag. even heel kort, PSV vanavond tegen Go Ahead Eagles. Ze komen er gewoon weer aan, hè, PSV. Okay ja Nou ja, vier keer achter elkaar, achter elkaar gewonnen. Heel moeilijk programma voor de Eagles, waar de schwoeng er ook een klein beetje uit is. Uh, en wint uh, PSV en verliest Feyenoord. Ja, het is altijd een beetje op dit vroege tijdstip wat, he, wat, wat filosoferen en wat kijken naar de standen. Dan is het verschil tussen Feyenoord en PSV, tussen 4 en 5 en rechtstreeks een Europees voetbalplaatsing, nog maar uh, één puntje. En uh, dan komt PSV er echt, uh, echt aan. Dan ja. zit Feyenoord in problemen en dan is Feyenoord dus ook de titel kwijt. Maar misschien schiet Pelle wel uit zijn slof morgen weg je weet het niet. We spreken elkaar volgende week. En het wordt een mooi voetbalweekend. Rach dan niet mee, was dat. Het NOS Radio 1 Journaal. Na de medailleregen in Sochi is het voor sponsors van de schaatsers hoog tijd om te gaan oogsten. Om te beginnen bij het NK dit weekend in het Olympisch Stadion. De sterren schaatsten in Sochi nog zonder uh, logos op te pakken. In Amsterdam komen ze in hun vertrouwde teamtenu aan de start. Voor Correndo, Activia, Beslist en anderen is het een mooie kans om de populariteit van hun helden te verzilveren. Maar ja, er is één probleem. Ze staan niet op het goede been. Renine Luid die onderzocht de waarde van sponsoruitingen sponsor op de schaatspakken. Go to the start. Meten is weten. En uh, kijk, deze discussie die is al lang gaande. En er wordt heel veel gezegd in de sponsorwereld, en vaak ook vanuit ervaring of onderbuikgevoel. En het werd nu toch eens tijd om dit te gaan meten en om harde cijfers op tafel te leggen. Ready! Daar nou, is zeker veel om te doen, want dat levert heel veel waarde op voor de hoofdsponsor van de Schaasbond. Dat is dan KPN, maar ook voor de merkenteams. We hebben automatische herkenningssoftware en dat pikt een logo op op het moment dat het voor 80% zichtbaar is. Nu heeft hij een A4'tje met een schaatser erop. Diana Valkenburg. Met, even kijken, twee, vier, vijf, tien bollen eromheen. Groene bollen die aangeven hoeveel procent sponsor exposure op die bewuste plek. Ja, helemaal. Nou, die tien bollen vertegenwoordigen eigenlijk tien keer een merknaam. Het zijn tien posities op het pak die gevuld zijn. En dan hebben we het over het pak uh, wat gebruikt wordt voor uh, World Cups. Dus het uh, oranje, blauw, groene pak waar KPN ook op staat. En dan staan er percentages bij... Laat ik er eens eentje uitlichten. De suit sleeve, onderkant, schouder. Ja. Wat staat daar? Daar staat het logo van de KNSB. Dus dat is de enige plek die ze niet verkocht hebben, volgens mij. Dat snap ik dan, want dat heeft ook maar 0 tot 1 procent exposure. Ja, het is heel klein. Dus op het moment dat zij op volle snelheid die bocht doorgaan, dan, dan is het te ver weg. Dat pakken wij niet op met onze ogen. En daarnaast zie je ook op dit plaatje dat wanneer zij in een schaatshouding is en zo de armen naar achter beweegt, dat het niet volledig zichtbaar is. Er zijn natuurlijk... Veel mensen die uit ervaring al weten of menen te weten wat de meest waardevolle plek is. Ja, over het algemeen werd aangenomen dat dat rechterbeen de meeste waarde opleverde. Dat klinkt logisch, want rechterbeen dat is het been aan de kant van de tribune. Ja. Dus de mensen kijken daarnaar. De kant van de camera ook. U heeft het onderzocht. Wat is de plek waar je wilt zijn als sponsor? Als ik mijn sponsorbudget mocht uitgeven, dan zou ik absoluut voor het linkerbeen gaan. Go to the start. Kijk, We hebben dat uitgerekend. Het meeste waarde wordt vertegenwoordigd door dat linkerbeen. Dus We hebben een heel weekend die analyse uitgevoerd tijdens uh, verschillende afstanden met verschillende schaatsers. En vervolgens gekeken van nou, wat is nou die beste plek en dat is dat linkerbeen. Vond u dat verrassend? Het heeft me wel verbaasd. Want het is natuurlijk opvallend dat heel veel grote namen, grote sponsors, grote bedrijven op het rechterbeen staan. Ja, dat klopt. En als je kijkt naar de nieuwe schaatsploeg... bijvoorbeeld van Bart Veldkamp, Team Stressless... dan staat de uiting alleen op dat rechterbeen. Omdat staat... ze dachten... dat dat de beste plek was. En er staat niks op het linkerbeen. Ready. KPN ook op het verkeerde been gezet? Ja, wie weet... Die vraag, wat is de beste plek om als sponsor op het schaatspark te staan... die komt niet uit de lucht vallen. Het is ook een gevolg van vraagtekens die commerciële partijen hebben geplaatst. Hè? Go to the start. Klopt. Beslist, Activia. Ja. De commerciële ploegen wilden weten, zitten we wel goed? Maar zij niet alleen. Ik denk dat KPN dat ook heel graag wilde weten. En de schaatsbond wilde het graag weten. En er kwamen steeds meer van dit soort vragen boven. Het borrelde. En er was geen eenduidig antwoord op. Dus ik denk dat ons onderzoek heel veel kan bijdragen. Omdat er is gewoon geen discussie meer over mogelijk. Gaat er nu een run ontstaan op het linkerbeen? Ik denk dat de onderhandelingen wel worden beïnvloed, ja. Ik denk dat daar nu nieuwe strategieën op worden gebaseerd, absoluut. Roelien luidt met het linkerbeen. Onderzoeker bij Repucom. En de reportage was van Louis Dekker. Internationaal loopt de spanning hoog op... na de berichten over een Russische invasie van de Krim. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat daar aan de hand is. Maar de beelden van bewapende militairen roepen herinnering op... aan de tijd van de Koude Oorlog. Frank van Kappen, generaal-major buitendienst der mariniers... zit tegenwoordig ook namens de VVD in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Als u die beelden ziet van die militairen bij dat vliegveld... van panzerwagens in de straten... en we hebben ook beelden gezien van die overvliegende helikopters... wat denkt u dan? Nou ja, er wordt een heel ingewikkeld schaakspel gespeeld. Want uh, ja, als je fouten maakt, dan, uh, dan loopt het echt verkeerd af. En de zetten op het bord die je dus nu ziet, die, uh, ja, die zijn wel herkenbaar. Die hebben we al eerder gezien. Het is... Uh, we hebben dat in Georgië gezien, hè? Ja. Dat was, er speelde ook iets dergelijks. Een Russische minderheid in Ossetië en, uh, en, en, en, uh, ja, en, en de Georgiërs in het westen die dat, uh, die dat onder druk zetten. De Russen die op een gegeven moment uh, toen naar binnen getrokken zijn. Uh, ...onder het mond van uh, humanitaire interventie. Ja, Maar hier? Uh, want... uh, ja, je ziet het hier ook. Hè. Ze delen Russische paspoorten uit aan, uh, aan etnische Russen. Uh, dat is eigenlijk om, de, om, de, om, de, om op te kunnen bouwen het argument van... ...ja, we, we doen geen inval. Dat zullen we nooit doen. We zijn een vreedzaam land. Maar we beschermen onze Russische staatsburgers. En dat, uh, dat die zet hebben we ook gezien uh, het uitdelen van Russische paspoorten in uh, Georgië. Het andere punt is dat... De, uh, de Russen die, uh, die zullen zeggen van ja, wij, wij doen niks verkeerds, Want uh, uh, wij zitten eigenlijk al in uh, Georgië, in, uh, in uh, bedoel, We hebben daar de ja. Zwarte Zeevloot en we hebben daar andere militaire bases. Dat is allemaal afgesproken en wij handelen correct binnen het, de afspraak die we gemaakt hebben. Dus het is geen invasie. Maar, ondertussen, er zijn militairen gezien. Maar die dagen weer geen badge. Nee. Zodat je niet weet van welk onderdeel ze zijn. Maar we <güls> horen van iedereen dat het wel Russen zijn. Waarom doen ze dat dan? Nou, dat is allemaal onderdeel van het, van, het, van het punt dat hij wil vermijden. Dat er een beschuldiging wordt geuit dat zij dus met militairen binnenvallen. Dat doen ze dus niet. Hij versterkt gewoon de, de, de militaire aanwezigheid op de krim, die afgesproken is met, met militairen. En als hij ze inzet buiten die militaire basis, ja, dan dragen ze geen badge, wat heel ongebruikelijk is. Dat hebben we ook al eerder gezien. Dan dus kan je dus niet met zekerheid zeggen. Wat, wat voor eenheden zijn het nou? Maar het zijn ongetwijfeld Russische militairen en het zijn ongetwijfeld militairen die vanaf die basis komen van de Zwarte Zeevloot. En je ziet dus ook dat hij die militaire aanwezigheid op die basis nu aan het versterken is. Dat hij daar extra eenheden invliegt. Maar hij probeert te voorkomen dat er wordt gezegd dat er een invasie is van het Russische leger, want dan verliest hij natuurlijk politiek uh, ja, in het aanzien van de wereld, uh, gaat hij dan, uh, wordt hij dan als de Rizea aangeduid. Dus dat probeert hij te voorkomen. Dus het is een ingewikkeld schaakspel wat hij speelt. Nee. Maar hij geeft. Heel duidelijk aan, aan, het, aan het Westen: uh, van uh, hier loopt de grens, uh, de Krim is van ons. Uh, nou ja, dat is wel duidelijk, want Obama uh, reageert ook met ferme taal uh, gisteravond erop. Ja, Obama heeft zich heel lang ingehouden, omdat hij zich ook realiseert dat als je een fout maakt in dit, uh, in dit ingewikkelde politiek-militaire schaakspel, dat het helemaal fout loopt en dat wil, dat wil eigenlijk niemand, dat willen de Russen ook niet hoor. Die willen niet dat, uh, dat er een bloedige burgeroorlog ontstaat in, uh, in de Oekraïne. Dus Obama heeft ze heel lang ingehouden. Maar ja, die moet nu ook heel duidelijk aangeven waar bij hem de grens loopt. Ja. Uh, dus die heeft dus nu ook uh, behoorlijk ver taal gesproken. Nou, hij heeft behoorlijk in de zak geblazen, wat dat ja. betreft. Is, is er nog een mogelijkheid dat het wel deescaleert? escaleert uh, Oftewel dat de rust terugkomt? Nou ja, dat... Uh daar moeten we over hopen, uiteindelijk moet je dus komen tot een stuk deescalatie, want als het zo doorgaat, zoals het nu doorgaat, ja dan eindig je in een, uh, waar niemand wil eindigen, en dat is een, uh, een bloedige confrontatie in, in de Oekraïne dat wil Europa niet, wil de Oekraïne niet willen de Russen niet, willen de Amerikanen ook niet dus uiteindelijk moet er, moet er een aantal stappen gezet worden om te de-escaleren. maar op dit moment is dat nog niet aan de gang, je ziet dus heel duidelijk dat Poetin zijn, zijn, zijn, zijn, zijn voetstap duidelijk maakt van dit is het, en hier blijf je vanaf en uh, wij willen niet dat krim, dus uh, ja, uh, meegezogen wordt in die, in die, in die, achter, uh, achter het gordijn uh, richting Europa. Hij wil heel duidelijk ja. aangeven hier loopt de scheidslijn, hier loopt het fluwelen gordijn dus, uh, in plaats van het ijzeren gordijn uh, we hebben nu een fluwelen nee. gordijn dat en mooi. dat geeft hij heel duidelijk aan en Obama geeft nu heel duidelijk aan van uh, je bent nu al ongeveer gekomen tot de grens waarop je kan gaan, want anders gaan wij ook allerlei enge dingen doen en, ja. Nou ja, het is een stap gedaan. De veiligheidsraad is bij elkaar gekomen. Dus, uh, mm -hmm. Het goede nieuws is wel dat Europa in dit geval zeer eensgezind is. En dat uh, Europa uh, dus ook probeert om uh, zo goed mogelijk de zaak uh, onder controle te houden. En dat is eigenlijk wat je op dit moment moet vrezen: dat als je in dit ingewikkelde schaakspelletje echt fouten wordt gemaakt. Dan, uh, ja, dan kom je terecht waar niemand terecht wil zijn. En dan nee, precies. is er oorlog in de Oekraïne. Ja. Dus dat weet Poetin ook. Dus Poetin die, die krijgt nu duidelijke signalen van de overkant. Van de Amerikanen en van Europa. Van, uh, je bent nu wel ongeveer op het punt aangekomen waar je... Waar je, waar, je, ...waar je nog kan komen zonder dat er enge dingen gebeuren. Maar als je nog verder gaat, dan, dan gaan wij ook wat doen. En dat is het, dat is het gevaar, dat als, je, als er fouten worden gemaakt... Ik, ...ik benadruk dat nog maar een keer in dit ingewikkelde schaakspel... ...ja, dan loopt het echt uit de hand. En dan krijg je een soort van geweldspiraal... Laat la, la, la, ik het zo vragen, in meneer Van Kappen. situatie die ja, we niet willen. Ja, meneer Van Kappen, wat is de, uh, laat me zeggen, de grootste fout die je op dit moment kan maken? De grootste fout die je op dit moment kan maken is dat je je door emotie en uh, laat overweldigen en, uh, en dingen gaat doen die niet verstandig zijn. Kijk, de emoties... Die emoties uh, spelen een geweldige grote rol. Voor de, voor de Russen is de is de Krim, ja dat is altijd Russisch geweest, is pas in 1954 toen Khrushchev in een soort vriendschapsgebaar Precies. aan de Sovjet Republiek, Oekraïne, ja. gegeven. Nou ja, dat was toen nog allemaal niet zo belangrijk, want dat was allemaal nog Sovjet-Unie. Maar plotseling na de val van uh, de Sovjet-Unie uh, waren ze de Krim kwijt, was dat onderdeel van een onafhankelijk land. Maar ja, de, de, emotioneel zijn de, Russen, uh, zijn de Russen daar zeer bij betrokken. Het is voor hun uh, iets anders dan de Baltische Staten die zich afgescheiden ja, hebben. De Krim ja. is Russisch en dat, uh, dat, uh, dat willen ze heel duidelijk aangeven. En het grootste gedeelte van de bevolking op de Krim is natuurlijk ook Russisch. Je hebt er natuurlijk nog de Krim-tartaren, die zijn anti-Russisch. Mm -hmm. Dat is ook nog een gevaar dat er op de Krim zelf, dus de Krim-tartaren op een gegeven moment... Uh, het is ja, gewoon een kruidvat wat dat betreft. Uh, het is een kruidvat. Kijk, als, als, als er iets gebeurt waarbij Russische staatsburgers... Uh, wanneer de perceptie wordt gewekt door een aanval van krimpartaren of anderszins dat er een aantal Russische staatsburgers om zeep worden geholpen of dat ja. wel echt Russische staatsburgers zijn of niet, maar ze hebben een Russisch paspoort gekregen, dan geef je met uh, excuses aan om te zeggen ja ik. Precies en dat excuus het... dat moet je juist in ieder geval zien je, te voorkomen. Meneer van Kappen, um, ik dank u wel, uh, want het is een hele spannende situatie. Ik denk dat we Absolute. u de komende dagen nog wel vaker zullen spreken. Dank u wel voor dit moment. Tot uw dienst. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Tijd voor het mediaoverzicht. Thijs Peerdeman is binnengekomen. Oekraïne, dat is het belangrijkste onderwerp in de media. De Krim is aan het koken, staat op de site van CNN. En de BBC koopt. Obama waarschuwt Poetin. En hoe dicht is de wereld bij een oorlog, vraagt de Duitse krant Beeld zich af. De Krim is trending topic op Twitter. Hoogspanning op de Krim. Oorlog dreigt tussen Oekraïne en Rusland, twittert er iemand. Een dictator die de Olympische Spelen huisvest en vervolgens volgens een land annexeert. Dat komt me bekend voor, zegt iemand anders op Twitter. Ja, vandaag wordt er een flashmob gehouden in het Gorky Park, staat in de Moscow Times. Die actie moet de Russische bevolking op de Krim een hart onder de riem steken. Er is ook ander nieuws in de kranten. Ruim 20 pensioenfondsen verlagen de pensioenen per 1 april. Fondsen zijn tot verlaging gedwongen omdat hun dekkingsgraad eind december te laag was, schrijft de Telegraaf over. Kortingen lopen uiteen van 0,5 tot bijna 6 procent. Bijna de helft van de burgemeesters vindt dat de gemeenten in Nederland... groter moeten worden, blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad. Kleine gemeenten hebben niet genoeg expertise in huis... om moeilijke taken op te vangen, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Die wordt vanaf volgend jaar aan het gemeentebestuur toevertrouwd. Leerlingen van de scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam... die bij een goed studieresultaat kans maken op een zeilreis... in het Caribisch gebied, die zijn teleurgesteld. De school krijgt namelijk geen toestemming om twee leerlingen mee te laten varen... op een historisch zeilschip. Daar schrijft het AD over. Volgens het Ministerie van Onderwijs horen leerlingen op school in Nederland en dat moet te controleren zijn. Duizenden huizenbezitters die hebben bezwaar gemaakt tegen hun WOZ-waarde omdat ze die te laag vinden. Dat is opvallend omdat eerder bezwaar werd gemaakt tegen een te hoge WOZ-waarde. Door een lage waarde hebben mensen lagere gemeentelijke lasten... maar is bij de verkoop de vraagprijs ook vaak lager, staat in de Telegraaf. Uitgeprocedeerde asielzoekers gaan vanaf vandaag in Amsterdam... voor de ambtswoning van burgemeester Van der Laan demonstreren. Heeft de burgemeester gezegd bij AT5. Het is een ambtswoning, dus ik snap dat dat een punt is om te demonstreren. Ik ben wel verplan, kijk, uh, ik zeg met ons gezin, we are here to to. Dus we zijn wel verplan gewoon te blijven leven... Uh, maar we zullen elkaar hopelijk geen stroopreed in de weg leggen. In het AD een groot interview met de politieman... die eerder deze week de klopjacht leidde... naar dat criminele stel dat in Duitsland werd opgepakt. De commandant vertelt dat 150 mensen met die klopjacht bezig waren. Dat waren rechercheurs en onderhandelaars... maar ook scherpschutters, profilers en gedragsdeskundigen. De zeeonderkress in Pieterburen die gaat mogelijk verhuizen naar Lauwersoog. Dat is even verderop was Henk Bleker, die is voorzitter van de Raad van Toezicht... wil het personeel die verhuizing. Daar schrijft een Dagblad Trouwen over. Bleker praat hierover binnenkort met de gemeente waar Lauwersoog onder valt. De Wageningen Universiteit heeft uit een proefschrift het dankwoord laten scheuren. De promovendus had daarin namelijk God bedankt. Maar de universiteit wil geen religieuze of politieke uitingen... in officiële werkstukken, staat in de Volkskrant. De promotie, op een onderzoek naar mest, kon alleen maar doorgaan... als dat dankwoord werd verwijderd uit alle honderd gedrukte exemplaren. Het aantal carnavalverenigingen is in Noord-Brabant en Limburg... de laatste dertig jaar gestegen, met ongeveer tien procent. Nieuwe verenigingen hebben al volop traditie. Dat merkt ook onze verslaggever. Dus uh, bij deze ga ik jou, namens uh, onze groep, wil ik jou decoreren. Ook uh, in de naam van uh, heel Nederland. Iedereen wat carnaval en warm u draagt, decreer ik bij hier, hierbij. En toen kreeg ik een prachtige medaille omgehangen. Zeggen ze geen alaaf meer? Ze zeggen is uh, toch altijd alaaf? Alaaf is normaal, dat treedt ja, toch? Alaaf misschien een ja, nieuwe. Ja. ja, ik kom vanuit uh, boven de rivieren. Nou, na acht uur horen we het hele verslag uit Limburg.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 Zonnekeur is het kwaliteitskeurmerk voor zonne-energie-installateurs. Kijk op zonnekeur.nl De Volkskrant vernieuwt. Nu elke zaterdag met het extra magazine Sir Edmund. Een inspirerende ontdekkingsreis door wetenschap, cultuur, literatuur en technologie. Koop vandaag de vernieuwde Volkskrant of probeer hem nu twee weken gratis via volkskrant.nl Dit is Radio 1.